van jongeren die willen meevechten in Syrië. Hij maakt zich zorgen over een aantal Nederlandse jihadisten. Volgens hem houden burgemeesters de groep jonge moslims ook in de gaten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet serieus kijkt naar het afnemen van het reisdocument. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verhoogde onlangs het dreigingsniveau voor terrorisme. van beperkt naar substantieel. Dit gebeurde naar aanleiding van zo'n 100 moslims met een Nederlandse achtergrond die afreisten naar Syrië. Minister Dijsselbloem wacht nog steeds de voorstellen uit Cyprus af voor een reddingsplan voor de financiële sector. Na afloop van de ministerraad herhaalde hij dat de eurogroep Cyprus wil helpen, maar dat het initiatief nu bij de Cyprioten ligt en dat ook zij een bijdrage moeten leveren. Dijsselbloem wilde niet ingaan op het plan van gisteren om een solidariteitsfonds te vormen. Het plan moet financieel degelijk zijn en de lasten moeten rechtvaardig worden verdeeld, zei hij. Volgens hem moeten ook de spaarders een bijdrage leveren. De Eurogroep heeft er een voorkeur voor dat daarbij kleine spaarders worden vrijgesteld. De rechtbank in Haarlem heeft twee mannen vrijgesproken van een poging tot liquidatie van een prominent lid van de motorclub Satoudara. Het OM had negen jaar cel geëist. De twee probeerden volgens het OM in november 2011 om de president van de Amsterdamse afdeling van de motorclub om te brengen. In hun auto werden bivakmutsen, munitie en zwarte helmen gevonden. Volgens de rechtbank hadden de twee zo goed als zeker een misdadig doel, maar is niet duidelijk geworden welk doel. De twee Amsterdammers zijn wel veroordeeld tot zes maanden cel voor verboden wapenbezit. Een van de twee wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de raketbeschieting bij de rechtbank in Amsterdam. Die rechtszaak begint maandag. Het weer, droog en van tijd tot tijd zon bij een graad of drie. Door de schale oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen is het bewolkt en vooral in het zuiden dan wat sneeuw. Het is opnieuw koud. Dit, was het. En... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is de A10 de Ring Amsterdam-Noord richting Amersfoort dicht bij Knopend na een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Afrit Volendam en Knopend staat staat 6 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden via de A10 West, via de Koentunnel en de A10 Zuid. Voor de rest is niet al te drukke avondspits de meeste vertraging trouwens bij Amsterdam. Overige files de A15 Europort Rotterdam. Tussen Knopend Benelux en Knopend Vaanplein 4 kilometer. Verder richting Gorkum bij Papendrecht 3. Een aanreding op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen de Knopende Ketelplein en Kleinpolderplein 5 kilometer. Tussen Spaanse Polder en het Kleinpolderplein zijn twee rijstroken dicht. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat tussen Soesterberg en Leusden 4 kilometer.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 Je Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leek je lekker uit en zie je In Circus Sanford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Sandford ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Danza Caduro. Wie kent het niet. Nou dansen doe je hero. Uh, nou dat ruimt. Sorry. Dat was, eh, het, is echt, het begint alweer heel slecht gewoon deze, deze grap. Ik was alweer veel te laat en het is ongelofelijk. Echt. Het gaat... Ah, wat, wacht wacht wacht. Ik hoorde iets. Ik hoorde toch wel iets heel duidelijks. Als je, je, Lars pak hem ook even bij. Lars, zei jij dan nou net... Ik nog een beetje. Wacht even. Ja. Het is ongelofelijk hè? Hoor je mij? Ja helaas al. Um, dat heb ik meteen teruggepakt. Ik <laughs> wilde het moest horen. Wat zei je nou? Zoals altijd. Hoorde ik het nou echt op mijn oor? Uh, nou, hij ja, zei het is niet professioneler geworden. Nee, nou, maar dat is ook zoals altijd. Maar dat mag niet uit. Mathé, ja. jij bent er ook weer? Ja, dat heb je heel goed gezien. <laughs> ik weet dat jij, ja, dus als je mee dan dus snap je nu waar ik naar keek, maar er is dus ook één persoon die wil niet herkenbaar in beeld komen en niet herkenbaar op de rijden komen. Dus dat houden we zo. Hé hey Mike? Uh, oh nee, dat is iemand anders. Die zoon nog eens. Hé hey Mike, zeg maar Oi. hoi, innoem ik van, want anders was het niet. Hoi. Oh, hey. Nou, dat is alles. Hoi. Hoi. Uh, verder heeft hij ook niks te melden. Ik heb heel veel te melden. We hebben zo over vijf minuutjes midas klant. Hij is iemand die uh, al eigenlijk uh, binnen is op zijn 16e qua geld en zo. En hij vindt allemaal dingen voor Apple uit. Heel leuk, allemaal. En die uh, gaan we zo bellen over de iWatch. Heb jij al een iWatch? Nee. Boy er eentje? Mm, ja. Mag we. Ja, je krijgt hem niet van mij hoor. Oh. Het is niet nee. zo dat ik denk van, hier heb je een iWatch, want ik... Ja, ik weet niet, je biedt het zo, zo leuk, leuk aan. Ja, nee, maar... Misschien, uh, heb je er wel iets van gehoord? Nee. Dus een, uh, ja, dan kun je me bellen. Een horloge waar je mee kan bellen. Oh, ja, wacht. Ja, dan begint me vaak een uh, belletje te ringelen. Ja, ik heb wel iets ja dat heb je ook op het horloge inderdaad. Dan wordt je gebeld, dan gaat ringelen. ringelen. Ja. Het is fantastisch. Daarvoor ja. moet ik hem hebben. Eigenlijk. Hoog niveau, hoog niveau. Hebben we nou een liedje met uh, ringelingen? Nee. Nee nee, nee, nee. nee, gewoon omdat al mijn vrienden hier zijn. Nou, ik heb nog wel meer om mee tenen dat ik denk dat dit alles is. Dat is heel zielig natuurlijk. Nou, uh, Karim. A new number from Afrojack and Chris Brown as your friend. Do you know him, Althaus? No. You don't even hear him? No. Let we hear him. He's not. Yeah. Just can't live anymore like this My heart just opened up the door again Just watch me fly as I spread my wings Don't ask me why, cause there are too many things And now we're standing on the edge Looking like here we go again I used to be a man, but today I woke up as your friend As you're free, as you're free, as you're free, I woke up as you're free, as you're free, as you're free, as you're free I woke up as your free <to -tiny> Baby bing, mama, mama I feel your your Haha, dat was Jack, Chris Brown en de hele Mikbak. Zo noemen we ze gewoon, de hele MikBak. Als het goed was hangt nu aan de telefoon Midas Klant. Midas, ben jij daar? Ja, daar ben ik. Goede, dat is een tijd geleden dat, dat, dat ik weer heb gesproken, hè? Toen was Toby ja. er nog, die is er nu niet meer. Um, er komt iets nieuws uit. Heb ik gehoord. Ja, dat is niet zeker, maar er zijn inderdaad geruchten over een iWatch, of mm -hmm. een, in ieder geval een soort horlogeachtig ding van Apple. Ja. En uh, nou heb ik allemaal voorproefjes en dingetjes gezien, zoals uh, dat er dingen uit kunnen komen. Denk jij dat dat realistisch is en echt, echt zo is? Um, nee, dat zijn denk ik vooral of dat zijn gewoon ideeën van mensen zoals jij en ik, die gewoon thuis zitten waarschijnlijk. En ja, dat ideeën hebben en denken van hé, hey, zo zie ik het voor me, ik ga het uitwerken en ik gooi de wereld in. Uh -huh. dus dat zijn niet echt designs die op enige dingen gebaseerd zijn die Apple heeft vrijgegeven of zo. Sterker nog, Apple heeft er nog helemaal niks over vrijgegeven. Ja. Dus eigenlijk zijn het gewoon wilde mock-ups uit Photoshop. Dus eigenlijk alles wat wij nu zien is zeg maar, door gewoon door mensen zoals jij en ik zijn, is het gemaakt. Ja. Er zit niks bij van Apple. Nee, helemaal niks. Maar waar zijn die geruchten op gebaseerd? Weet jij dat? Uh, nou, wat je ziet in de laatste tijd is dat steeds meer uh, soort van uh, producten die wearable computing worden genoemd. Ja. Dat komt steeds meer op, uh, op zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld ook nu een Nike Fuel bent om. Dat is ook weer iets wat je om hebt, wat alles, alles bijhoudt en bluetooth heeft en allemaal dingen. Mm -hmm. En zo had je bijvoorbeeld ook laatst Google Glass. En dat is een soort uh, bril die je opzet of iets wat je uh, op je bril ja, erop installeert. En ja. dan zie je een soort van schermvakje voor je zicht waar je allemaal dingen mee kan doen. Dus je kan het een foto laten maken door te zeggen en nog meer dingen. Maar het komt dus eigenlijk op neer dat steeds meer dingen, zeg maar technologie die gaan wij zeg maar aandoen. Dus we zetten het op ons ja. hoofd en trekken het aan ons arm en allemaal van dat soort dingen. En euh, ja, daar worden die geruchten dus op gebaseerd dat Apple ook met zoiets gaat komen. En dat is wel enigszins ergens op gebaseerd, want euh, je ziet dat Apple de laatste tijd veel patentaanvragen ja. doet of dingen die je om je arm heen doet. Dus eigenlijk, ze zijn er wel, daarmee zie je dat ze er wel mee bezig zijn. Maar ja. dat is dan voor op de langere termijn. Ik denk niet dat ze volgend jaar zeggen en eh, we hebben iets leuks, we hebben een iWatch ver ver verzonnen. Ik denk dat dat past over tijdjes tijdje, denk ik. Ja, je weet het nooit. Het zou zomaar kunnen dat ze er al een tijdje mee bezig zijn. Maar bijvoorbeeld Apple heeft ook patenten van tien jaar geleden waar ze nog steeds niks mee hebben gedaan. Dus het, kan, ja, het is echt heel erg afwachten en kijken mm -hmm. hoe en wat. En dan schijnt Samsung er ook mee bezig te zijn. voorzie zie jij weer een, ja, een soort een met tweestrijd tussen die twee? Um, nou ja, ik weet niet goed. Natuurlijk, het begint nu allemaal een beetje op te komen. Dus het is nog niet zo dat iemand echt daar marktleider in is of daar echt... Al de grootste zin is en dat iemand dat van elkaar kan kopiëren, zoals je mm -hmm. waarschijnlijk bedoelt. Maar, um, ja, ik weet niet zo goed. Misschien brengt Samsung wel iets uit wat uh, als dat allereerst het beste is, en dan komt daarna, daarna Apple met iets heel anders. Ja. Begint Google met Google Glass, wat ik eigenlijk verwacht. Want die, die uh, zeggen dat ze eind dit jaar al op de markt zitten. Of zeg maar, die Google Glass die op de markt is voor zeg maar, alle gebruikers al. Ja. Maar die is wel weer ontzettend duur, dus het is echt even. Wachten wat iemand die eerste stap zet, waardoor meerdere partijen zullen volgen en het steeds goedkoper goedkoper wordt en steeds meer mensen het gaan gebruiken. En uh, qua iPhones en zo, ik hoorde ook laatst weer dat de iPhone 5S gaat uitkomen, dan snap ik dat niet, hè? Dan, dan hebben ze eerst de 4S gemaakt, dan maken ze er 5. Maar waarom is de eerste 5 dan niet meteen een 5S? Ja, dat is uh, een of andere. Ik, ik vind het zelf ook ontzettend raar, want zeg maar qua. Ja, je bedoelt zeker gewoon qua naam, dat het niet klopt ja. met de generatie telefoon die het is, ja. Ik vind dat ook heel erg raar, het is waarschijnlijk een of ander marketing, iets waar het ooit is misgegaan, wat ze niet meer terug kunnen draaien. <laughs> waardoor ze maar altijd zo door blijven stappen mm. met S en gewoon en S en gewoon en zo de hele tijd door. Oké, okay, en uh, qua apps, is er daar nog iets leuks op dit moment? Daar ben jij toch um, wel van? Ja, ik kwam laatst tegen, twee, drie dagen geleden, dat heet Ridiculous Fishing. Ja. En zo'n soort spelletje dat je, ja, je bent zo'n soort vissersmannetje. Ja. En dan uh, sla je vishaak zeg maar, het water in. En dan moet je eerst zoveel mogelijk vissen ontwijken, zodat je helemaal beneden bent. Mm -hmm. En dan moet je juist precies het tegenovergestelde doen. Dan moet je zoveel mogelijk vissen aan je lijn of aan je haak slaan. Ja. En dan uh, helemaal omhoog, helemaal omhoog. En dan als je boven het water bent, dan schiet ze allemaal de lucht in heel hoog. Mm -hmm. En dan moet je ze neerschieten of neerslicen. En dan moet je, ja, hoe meer vissen je dan soort van, gevangen hebt, hoe meer geld je krijgt. En hoe beter je dingen kan kopen voor je bootje en je weet ik veel wat allemaal. Oké, okay, en hoe heet dat dan? Dan kunnen we het allemaal gaan downloaden. Uh, ridiculous fishing. Oké. Okay. Midas, mocht we je weer bedanken voor deze keer? Ja, graag gedaan. En over het slaan van mensen en dat soort dingen gesproken. Warrior van Outlanders. To your tears I'm a light up your way But what is worth You my worrier And I'm your worrier Do not be confused By the murder Goodness is bigger than us You can't see it cause It is silent yeah But it's feeding this world You are not depressed Cause you're better out of love Everything's attached Baby you better love What you call a problem I just call them lessons of love From where it's worth my where we Now you're where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 Ja, daar zijn we weer. <laughs> Warrior Jordan, hier vanuit uh, Atlantis. En wat een nummer, hè, wat een nummer. Matthé, jij zit bij microfoon 2? Ja. Dat ruimt. Ik ja. weet niet waarom ik het zeg, maar. En Lars zit bij microfoon 3, dus. Ja, ja, ja. kijk het goed is. Kijk, maak dus heel even weg. Maar dan kan ik het ook aan jullie vragen. Ja. Hoe was jullie week? Ja, maar beginnen met. Uh, eens even kijken, wat, wat, uh, welke Ja, rustig. Uh, nou, niet echt heel rustig eigenlijk. Uh, school. School. school. Uh, <laughs> Wat die ervaring? Ja, leuk. Het was, uh, was de derde keer dat ik uh, lekker was wezen fitnessen. Dat was hartstikke leuk. Ja? Ja, dat was echt leuk. Samen Even... met zusjes doe ik dat. Oh, mijn hemel. Wat jouw hemel. Alsof je een God bent. <lacht> Zo zie je wel het. <lacht> ja. Eerst die de camera kijken. <lacht> <Ja>. <lacht> Als ik denk van wie is dit personage die op God lijkt. Je pot leidt, nou, <lacht> dat is, dat is, ik kunt ik... me ook boeken hoor, op <lacht> ik partijen. Ga, nou, gaat het eens dus een beetje over hebben. 15 euro per uur. Um, goed. Uh, en jouw week? Mijn week mijn, ik had een hele zware week. Sportschool ik, uh, geweest? Nee, nee. Ja, ik heb wel training gehad. Dus, uh, Oké, okay, ja, oké. Okay. En, uh, ja, ik moest woensdag. Ja. Dat was wel erg zwaar. En, uh, ja, de rest van de week, eh. Uh, Lopen chillen. Ja, precies. Zware week, ja. Oké. Okay, jouw week goed. dan? Ja. Mijn week was tot vandaag echt heel goed. Maar vandaag? Ik thuis vandaag... gezeten nou, en geef je, je je schoenen. Dan. Vandaag ben ik één mijn schoenen kwijt. Ze zijn ontvormd. Ik heb mijn kamer echt al nu drie keer vandaag echt in een, een, een uur tijd overhoop gehaald. Dus mijn kamer ziet er niet uit. Dat deed het altijd natuurlijk, want het is een jongenskamer. En ik heb vandaag mijn theorie weer eens keer niet gehaald. Niet. Ja. Weer niet. Weer niet. Arme jongen. Had je niet goed geleerd? Hoeveel fout had je nou? Kijk, je hebt dus twee delen. Hè? Dat, ja. dus weet, jij, jij weet het, nou, ik het. Weet het. Ik niet. <laughs> maar in ieder geval uh, je hebt dus twee per kwartier. Dat worden volgens andere maar vijf. Dus dat is netjes. Dat 20 ja. vragen goed voor Want dat is een onmogelijke opgave, zijn dat? Gevaar, Ja. ja. Dat, je, dat je denkt: van waar, waar slaat dit op? Dan moet je echt op alle details letten. Ik had er maar vijf, fout, dus dat vond ik al knap. Nou, ah, goed gegokt. Ja ja. ja, ja. Ik ben gewoon heel goed in het herkennen van gevaar. Ja. Toch mijn Afrikaanse bloed. En uh, voor de rest had ik uh, in het tweede deel. Had, mag je 5 van de 40 fouten hebben? Ik was 7 fout. Ai. Maar. Zonde. Nu komt het. Ik zat daar heel alleen. Met veertig andere mensen in een zaal. <middels> Dacht ik. <laughs> Wat is er aan de hand? Want ik zie steeds mensen. Wacht, dan moet ik eerst te doorvertellen, want anders heb ik het hele verhaal niet. Je hebt uh, laatst in het nieuws geweest, geloof, of een week geleden of nog in deze week, dat in een examenzaal uh, ergens iemand vol beplakt zat met allemaal ja, apparatuur waardoor hij kon communiceren met de buitenwereld. Heb je dat gehoord? Nee. Ja, nou, dat was in zo'n zaal, ook zo'n CBR-zaal. Okay. Ik geloof in, in, ergens in het oosten van het land, in het zuiden, één van de twee. Ja. En die persoon, die had zijn geluid niet uitstaan van zijn telefoontje. Dus je hoorde af en toe een piep, omdat het natuurlijk op zijn lichaam zat. Dus ja. het, dat piept. En um, sindsdien hebben ze in, ja, dit is, onge oh, ja, dit is gewoon ongelooflijk, hebben ze in examenzaals van het CBR apparaatjes die mobiele signalen aan het checken. Dus ze, ze liep gewoon voor het examen, die loopt een vrouw rond met een apparaatje, met een zender, ja. en die gaat checken, in de hele omgeving. Belachelijk. Ja, dat, dat dacht ik ook al van, dit, dit staat echt nergens op. Huh? Maar ze zegt ja, uh, als je hem aan hebt staan, dan ben je gewoon de lul, dan moet je meteen weg. Maar goed, iedereen uitgezet, gauw eerst een rondje gelopen, alles goed. En na een tijdje, er zaten vier mannen afkomstig uit een ander land van Nederland. Mag ik zeggen, want ik kom door België. Ben, ja, nee, oh. echt gewoon uit het Ver Oosten. Oh. Um, die zaten daar en die luisterden al heel slecht naar al de instructies. Dat, dat ergde mij al, want ik erg me er heel snel aan. En toen gebeurde het volgende: ze, met allen aan het gedoeen en gedalen. Ze waren dus na een tijdje gewoon met z'n allen ja, dingen aan het uitwisselen. Via hun telefoontjes. Oh, dat heb ik geen in je hoofd op dit moment. Maar goed, dat zeiden ze dus. En ik vond dat al raar. En uh, nou, na een tijdje kwam er iemand binnen. En de persoon, nou dan denk ik van, nu komt het. Ja, de kloof van het verhaal. Twee agenten. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Agentes of agenten. agenten. Ja, jammer, jammer. Nou, eentje was vrouw, maar ja, bij ja. Nee, dat ga ik niet zeggen, dat is belegend. Dan uh, <laughs> ja. zeg je dat je het niet snel het verschil ziet. Politiebureau, meeluister. Het is een is grapje natuurlijk, is raar. Dat vinden mensen leuk. Um, maar in ieder geval, uh, ik zag dus daar twee agenten naar binnen lopen. En er werden gewoon vier mensen gearresteerd in die zaal. Ongelooflijk. Ja. En het was al raar, want we liepen de hele tijd naar binnen en naar buiten. Die mensen van die... Uh, die af, afname, Maar die werden gewoon met handboeien om eh, naar buiten geleid? Nou ja, niet meteen waar wij bij waren, maar ze werden naar een aparte ruimte geleid. En daar werden ze onderzocht. Uh, en later toen ik bijna weg wil fietsen, ik kwam nog een 2 busje aan. Nou, dus dat denk ik wel dat ze werden gearresteerd. Voor fraude. En dat heb ik meegemaakt. En dan denk je van, is dit nou het ergste wat je is overkomen? In een examenzaal? Nee. Want de tweede keer dat ik het deed, was dit. En de eerste keer ging het ook al afschuwelijk mis, want toen ging iemand zijn mobieltje af. En uh, die persoon, ik toen een waarschuwing van Normaal gesproken moet hij eruit, dus hij mocht blijven ja. Maar toen ging hij nog een keer af bij het uitzetten, weer een geluidje, omdat het dat doorliep Dus toen zei ze, ja nu moet je wel echt gaan En toen oh, ging oh, die persoon oh, schreeuwen oh. door die zaal En ja, daarbij leidde hij eigenlijk de hele zaal af En uh, daar, daarna ook En daarna ging je beneden met deuren slaan en schoppen en uh, hoe maar alles maar af Dus oh, dat oh, was de eerste keer dat het mis ging En nu de tweede keer komt gewoon politie binnen Dus ik heb al gezegd... Ga ja, maak nog eens wat mee, hè. Ja, ja, maar wel. wat is het volgende? Ja. Wat is het volgende? Nou, als jij nou gewoon een keer in één keer slaagt, dan maak je verder niks meer mee. Nou, ja, dat is waar. We ook geen... Uh, dat wil dat zeggen? Geen, uh, hij is Vol, Volgens mij zijn er al een heleboel luisteraars uh, afgehaakt. Ja, we terug ja ik vond het heel stuk. Ik vond me af of we nog waar over zijn. <laughs> ik vond niet meer. Ja, uit. ja dat is een klasgenootje. Dat was Mick. Oké, okay, maar net was het nog je lerares. Ja. Uh, of was dit een verkapte poging om te Nee, kijk, dat te noemen? Het, zi het zit namelijk zo. <laughs> ja, ik weet niet, niet meer hoe het <laughs> hoe zat. Zit het? Ik weet eigenlijk niet meer hoe het zat, maar het zit zo. Uh, we hebben een lerares. Uh, en die uh, kunnen we het heel goed mee vinden. Ja? Hij is een Oké. Nee, maar daar. Uh, uh, ja, ik weet niet hoe het. ik weet niet meer hoe het zit. Maar op een, een of andere manier. Uh, oh ja, zij ging iemand helpen. Ja. Zij ja. ging Mick ging te helpen en toen werd ze juffrouw Megamini genoemd. En, uh, en dat Ballon? is een beetje. Omdat ze Mick ging helpen. de Mick die is een klasgenoot En waarom werd ze Megamini genoemd. Vindt u dit nou ook zo'n interessant verhaal? Dan gaan wij lekker naar een volgend. Ja, nummer ja, op uit. het niet daar bij. Het allemaal. Wat zijn allemaal? Ja, laat maar. Okay. Mega Megamini luistert gewoon mee. Oké, okay, dat is mooi. Nou, dan gaan wij luisteren naar Six Degrees of Separation. Wat dus echt een hartbreeks nummer is. Als je dus huilend op je bed ligt nu, dan word je nu helemaal blij of gaat huilen of wat dan ook. Van de script, 6 Six Degrees of Separation. Smoking, fake a smile, you lie, you say you're better now than ever And your life's okay when it's not, no You're doing all these days out of desperation, no Six degrees of separation First, you say the worst, step up, come Look at the chaos, take your You go no, no. Yeah, through six degrees of separation. First, you see the worst is a broken heart. What's gonna kill you is the second part. And the third De zes stappen van het scheiden van je geliefde Zonder door de script Ergens in, uh, in uh, Noord-Ierland, daar, want daar komen we aan De script Nou weet ik dat hier een paar vogelaars in de buurt zijn Check, aanwezig Die andere ook? Hallo Hallo Ik weet dat je aan het eten bent, daarom doe ik ja. Nou hebben we op dit moment wel iets heel leuks aan de gang er is een uh, bronskop eend, eh, nou, een eend in Rotterdam en een koningsijder op Schuurmonnikoog. Ja. Dan ben je ook weer voorbij. Ja. Nou, Dan weten we in ieder geval dat het echte vogelaars zijn. En dat ze waarschijnlijk deze vragen goed kunnen beantwoorden. Kijk. Want we hebben ooit met jullie twee ook een vogelkust ja, gedaan. Ja ik hou oh, nog, jee. ja ja. Zullen oh, we nog één vraagje doen ja. die we toen nog deden? Hoe heet de bekende vogel Donald Duck uit... rustig, uit Toeboel International? Uh, was dat Hans Kraaien. Oh, Hans Kraaien. Hans ja. ja, ja. Je weet het niet wel, toch? De tijd heeft jullie ingehaald. Want speciaal voor jullie heeft een zangeres iets gedaan. Oh. Weet je wat ik bedoel? Ja, Birdie. Ja. Nee. Oh. Ja, jullie, maar, zijn echt, jullie zijn echt Nederlands ja, barbaren. Ook niet. <laughs> Gelukkig niet. op, jongens, jullie weten toch wel wie. Eén minuut beurs? Hè? Eén Nou, het is dus de helft. Beurs. Angry. Zegt het jullie, Birds? Angry fist Birds. Jullie zegt het niks, Birds? Birds. Huh? Wat? Jullie kijken ook nooit tv, Of pink. Nee, uh... Pink. Oh, pink. Nee, die andere? Die andere. Ja. Rood. Ah, Met Birds! Dan denk je dat je vogellaars in, in de studio en dan weten ze gewoon helemaal niks van vogels. Het zijn rare vogels. We taken all the life. I have no control It seems my thoughts wander all of the time Then I would rather not be right Hopes turned into fear with my Vogel kwijt? Ja, dat ben ik. Kijk dan op ikbenmijnvogelkwijt.nl, voor als u uw vogel kwijt bent. Bent u een gekke vogel? Dan mag u ook kijken. Er is een vraag in deze reclamespot van. Wat is uw naam? Wat is uw naam? Oh, uw microfoon. <laughs> <laughs> Wat is uw naam? Ehm, uh, Jan. Hallo Jan. Hey, waar kan ik jou mee helpen? Nou, ik wou zeggen dat ik ook op waarneming.nl kan kijken. Wat is dat? Ja. Is het iets met verwarming? Bijna. Oké, okay. kijk er dus op.nl. Lekker snel. Kijk op sites.nl. Zo, we hebben dat ook weer gedaan. Dat is onze reclame. We, nee, maar dat is nieuw. Dat is nieuw. Ja. Ik moet reclame maken van de reclamecodecommissie. Moet ik uh, niet bestaande reclame maken omdat het gewoon mensen het gevoel geeft dat of ze naar RTL kijken. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook dat hier miljoenen euro's in omgaan. Zeker, en we zijn ook bezig om... Kijk, je hebt natuurlijk SBS en het succes wat daar niet is. Ja, en omdat Hans Krijder is. Inderdaad, ja. bijvoorbeeld, en uh, dat soort dingen. Maar wij zijn dus bezig om de kijkers van RTL naar ons toe te lokken. En de luisteraars van 508. Dus daar moeten we van die reclame er doorheen. erdoorheen. Want dan denken ze, hey, geus naar aan 538. Snap je? Ja. En eh... Uh, ja, ik leef misschien wel in mijn eigen wereldje, snap je? Ik kan er ook niets aan doen. Genieten, genieten van. Ja? <coughs> ja. W want alleen Clark is terug, hè? Nee, ga je niet alleen Clark draaien? Wist je dat hij terug was? Nee. Hij is terug in zijn wereld. Doe maar niet. Wist je Back dat je niet, de dat hij terug is? Ja, uh, jongens, weten jullie dat niet? En dan Clark is terug in zijn eigen wereld. Back in my world. <laughs> ja, dat zou, dat zou ik niet durven te ontkennen, dat dat nummer dat er aankomt. <laughs> maar, nou. Ja. Ik, toch ik al, stap op. Kom op, dat is toch wel een lekker nummer, <coughs> meteen Groot? Nee. Nee? Ik vind die uh, gozer niet zo goed nooit. Hij komt uit, je beledigt nu een heel zand voor het dorp, hè? Dus. Inclusief, inclusief zijn vader die meeluistert. Ops. <laughs> ja, nou top. Den als je dit Bye. hoorde, ik vind je zo'n wel echt heel goed. Kijk, meteen Groot heeft nergens verstand van, maar goed. Ellen Clark, van back volgens. in my world. World. World. Waarom, waarom ga je er nou weer doorheen? Waarom meteen? Ja, weet je, kijk, zo ben ik ook altijd bij Mike. Jullie moeten het leren. Nog een keer. Ja, we krijgen alleen maar klappen. Van vogels. Meneer Schult, Ja. Jij denkt dat je overal vogels aan gaat koppelen. Ja. Ja. Ja. Ook aan Ellen Clark. Ja. Want Pino. Pino. Een rare vogel. Rare vogel. Dat is. Dus. Ja. En dat is alles wat je kan zeggen. Ja. Oké. Okay. Alles? Nee. Nee. Ik kan nog wel meer zeggen. Maar daar had je geen zin in? Nee. Oké. Okay. Jij zegt dat ik nergens verstand van heb. Ik wil weten wat Mike hiervan vindt. Maak pak microfoon van 3, er is erbij. Waarvan? en Clark en gekke vogels. Kijk, kijk, dit is dus Mike hè. We Toby die was niet goed met techniek. Mike <laughs> sloopt de techniek. Dat is iets heel anders. Oké. Okay, zit er gewoon niet goed vast. Laten we maar gaan luisteren naar een nummer. Weet je? Dat, ja, Ga je er ook doorheen praten? Ja, ongelooflijk hè. <laughs> Ik kan hier ook niks in mijn eentje. En jij praat door ons heen. Weer, doe het daar. Back in my world van Alan Clark. Mensen, help alsjeblieft, help. Kom naar de studio en red mij gewoon. Ja, neem me met hem even mee. En wij rust. That maybe I can't live without smile from across the room baby come over here come over here I'm just hanging around while the music plays she's coming on strong in every way it can be undone what I'm about to do is getting closer babe in the mirror bone and close Now it's my lucky night and she says Just the feeling that I've got for you, baby Voor Forever Now Leo Jordemiers give you these flowers tonight was gonna ask you to stay that I would say just right. But now there are no words to say As I watch you kiss ook niet wat je wilt doen of wat je moet doen, kijk dan op ikwilwatdoen.nl en dan weet u wat u moet doen.nl. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kijk op doen.nl en ben er heel blij van geworden. Zo. Goedemiddag. <lacht> Zo, daar dus zijn we weer naar de reclame. Inderdaad. <tus> wat, dat was leuk. Ik moet iets oplichten. Want Vertel. ik haal nou, nu net al als u meekijkt een fles limonade uit mijn uh, tas Maar ik ben ergens mee gestopt Met roken Nou gefeliciteerd <laughs> Nee daar ben ik nooit, nou, daar ben ik niet mee gestopt <coughs> Daar was ik ook eigenlijk mee begonnen de afgelopen tijd dus dat is Nee Ben je gestopt met bier drinken? Dat heb ik ook nog niet zo vaak gedaan in mijn leven, dat is Nooi. gewoon vies uh, Nee Ik dronk wel altijd iets anders, je zit wel in de goede hoel ja, ja je hebt het voor, vorige keer gezegd Cola uh. ja Cola Oh, maar, hè? Ja, oh, oké, okay. ja. Ik, uh, nee, maar ik ben ermee gestopt. Ik zit alleen nog maar aan de, aan de limonade. En ik zat er vandaag nog aan te denken, zal ik een flesje cola voor uh, Terry meene <laughs> meenemen? Blij, blij dat ik het niet gedaan heb. Nee, maar het is raar, want ik ben de laatste tijd, ben ik, ik het toen een beetje langs. Je, je, je. En toen kwam op RTL 4 bij het programma, de Engels vers van obese, en toen lieten ze zien, letterlijk hoeveel suiker er in een fles cola stond. Ik wist het wel. Maar toen ik dat zag, dacht ik, nou weet je, het kan toch ook anders? En ik hou het. Hans de, anders. Ja, die kwamen. <laughs> <Yes. coughs> ja, en dan ga je nou zo kijken. Jij bent al die Vlauwe-grappen. Ah. jongen, jongen, jongen. Pak een keer terug. Ja. ja, zo. Maar in ieder geval, ik ben ermee gestopt. Ik vind het echt, ja. Ik hoef er geen applaus voor, maar ik vind het wel echt dat ik denk van. Meid, je krijgt een lintje. Waarom nou, ben je al afgekikt? Nou, ik zweer je, je krijgt echt voor Nou, dan ik dan ben niet. echt drie, de eerste twee dagen gewoon doodmoe geweest. Hm. Gewoon aan mijn maand, denk ik, daar echt, echt, echt anderhalve liter. Ik was net gruwbeelden, ik dronk er anderhalve liter of meer van. <laughs> dat is echt erg. En ja, je, krijgt gewoon, je bent gewoon heel snel moe. Je, je mist het gewoon, je krijgt na een tijd van: ik moet het hebben. Ik moet gewoon het hebben. Dus ik heb het wel heel langzaam afgebouwd, dus af en toe neem ik wel één glaasje. Maar dat is dan ook echt alles. En niet meer een, een, een hele, of meer dan een hele fles. Gewoon limonade en water. Dat gaat perfect. Ben je bang dat je opgepakt wordt? Ik ben afgestapt aan het oefenen? Broeien. Dan kan je water en brood zitten. Ik <laughs> <laughs> denk ik gooi mijn ziel even op tafel hè. ik ben totaal overheen gewast. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Ik kan het allemaal aan. Goed zo Karim. Je bent een sterke persoonlijkheid. Ja dat, dat, dat klopt. Dat klopt. Ik ben ook... Uh, ja, ik ik lijk net God, hoorde ik net. Dus... Heeft u mij nog <laughs> nodig? Bel me. Ik wil hier heel graag heel snel weg. Dan kan ik deze jongens alleen laten en dan doe ik iets leuks voor mezelf. en zo, hè? Dus, uh, laat ik maar iets leuks voor mezelf doen. Zometeen het tweede uur met heel veel dingen. Zoals uh, het laatste nieuws, het weer in de sneltrein vaart. Dus uh, als u in de sneltrein zit, nou stop eventjes. En neem de stoptrein, want dan hoort u het. En het... Oh, hoorde je? Ik hoor het gewoon over mijn... Ja, succes. Ja. Die gaan pizza halen. Pizza die stond voor de deur. Waarschijnlijk hoorde je hem heel erg... Ja, je hoorde hem. Ik hoorde hem. Ik hoor nog gewoon met zet. Fietje gaat pizza halen en uh, we gaan direct experimenteren met jungles. Want uh, we gaan ze live in de studio maken. Dat is dus het tweede uur. Dat, uh, dat houdt de tweede uur vannacht in. <kij> Vinden wij dat leuk? In. Ja! Oh. <laughs> Bent u op zoek naar drie gekke mannen voor een gekke boottocht in het himalaya gebergte? Kijk dan op de site www.jfm.nl en het, geef u op voor nou, drie gekke mannen, mannen op een boottocht. <laughs> Dan gaan wij ons indrinken met Drinking from the Bottom van Calvin Harris en Tiny Temple. Het nieuws begint. Ja, zo correct. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, And Cindy Lopez and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach Tell the bar that we don't want no glass, just bottles, and I'm buying everybody one each. Yeah, so bring the verve, let's go. Think 'bout a hit the big three out, partying like it's Carnival in Rio. Life's too short, I need to be out. Yo, we live, we die, we give. We try, we kiss, we fight, all so we can have a good time. Yeah, ain't it busy looking for the next top model? Who's wearing something new and something old and something borrowed? I know this crazy life can be a bit of pills to swallow, so forget about tomorrow. Tonight, we're drinking from the bottle.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 Onder de Nederlanders die meevechten in Syrië zijn ook enkele jongens die nog maar kort geleden zijn bekeerd tot de islam. Onder hen is de 20-jarige Jordi uit Delft. Zijn familie bevestigt.